Uur. Door al meegens met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Zimbabwe zijn zeker 40 doden gevallen. Nog eens 20 anderen raakten gewond, zegt de politie. Volgens het Rode Kruis in Zimbabwe kwam de bus uit Zuid-Afrika. Op foto's op sociale media is te zien dat de bus bijna helemaal is uitgebrand. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. In Zimbabwe gebeuren vaker ernstige busongelukken. Vorige week nog vielen 47 doden bij een botsing tussen twee bussen.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 Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Britse kunstenaar David Hockney 90 miljoen dollar opgeleverd. 10 miljoen meer dan waar vooraf op werd gerekend. Het gaat om het schilderij Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren uit 1971. De 90 miljoen dollar is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk van een levend kunstenaar is betaald. In de nieuwe dienstregeling van de NS, die vanaf 9 december ingaat, zitten weinig grote veranderingen. Voor de meeste reizigers verandert er niets. De grootste aanpassing is op het traject Dordrecht-Breda... waar tijdens de spits minder intercity's gaan rijden. En op de HZ-lijn tussen Amsterdam en Rotterdam... gaan meer en langere treinen rijden. De Nederlandse achtervolgingsploeg bij de vrouwen... is het wereldbekersseizoen in Japan begonnen met een zilveren medaille. Schaatsers Irene Wüst, Lotte van Beek en Joy Beunen... eindigden in Obihiro als tweede achter Japan. Bij de mannen won Rusland de ploegenachtervolging. Nederland eindigde met Marcel Bosker, Chris Huizinga en Douwe de Vries... op de tweede plaats. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon, vanmiddag wordt het 9 tot 12 graden. In het weekend ook vrij veel zon. En de temperatuur ligt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig...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 Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen Willem. Goedemorgen Ik heb het zo koud. Heb je het koud? Ik heb het zo koud. Heb je dan meer last van wintertenen of? Nee, zomersprootjes. Weer wat sneeuwballen. Ja, ja, ja. Wat gezellig Ja, Leuk, kon je eruit komen vanmorgen? Met moeite. Met moeite. Ja, ik werd wakker, ik deed de plas, ik stond op, ik dacht kut, moest andersom. Het is vandaag de dag van de ondernemers wat? Vandaag is het de dag van de ondernemers. Oh, dat vind ik wel Landelijke dag van de ondernemers. Dan moeten we wel iets ondernemen, vind ik. Ja, ik werd er vroeger altijd van beschuldigd. Hè? Als ik dan verkering had. Wat? Als ik verkering had, werd ik altijd beschuldigd dat ik ja. ondernemer was. Oh, jij bent ja. ondernemer? Ja. <laughs> ja. Ja, en eh, zo toch we hebben ook gasten hier. Ja, speciale gasten. Nog niks verklapt. We zeggen dan verklapt. Ik zou het niet, zeggen. Zou niet nee. zeggen. Nee, nee. nee, nee, nee. Kwart nou ja. over tien ongeveer, toch? Hè? Ja, ja, dat... ja, ja, ja. Komt goed. Het, het kan ook weer niet normaal hier, hoezo kwart over tien? Ik heb zo voor de deur staan, man. Nou, dat is niet te geloven. Nou, jongens, uh, ja, kom erin. Uh, ja, laat ja, we, gezellig. Na. Kom maar binnen met je knecht, zou ik zeggen. <laughs> ja. Nou, hey, ja, welkom twee, twee gasten hier aan tafel bij ZMM uh, Zandvoort... ZFM, hè? Is, is, of is het nou CFM? Uh, het is uh, ja, eigenlijk het vroeger, vroeger, ja, vroeger. was het CFM. Ja. Toen zat Zandvoort uh, nog in Scheveningen, maar ze zitten nu tegenwoordig worden in Zandvoort. Kan ik het is... ook vinden op Wikipedia? Of? Wikipedia, ja, toch wel. Ja, uh, uh, ja. Daar worden we uitvoerig beschreven. Wij wel. ja. ja. Willem, jongen. Wie zitten er hier vanmorgen aan tafel? Nou ja, ik vertel het zelf, maar jongens. Aha. De winnaars <laughs> van de ondernemersprijs. Is het, zeg ik een goed ondernemersprijs ja. van yes. 2018? Helemaal, Helemaal goed. goed. Het, het is wel een bekende stem, moet ik zeggen, heel eerlijk gezegd. Raad de plaat. <laughs> Raad de plaat. Ja, dit doen we, nee, dat doen we straks. Dat doen we straks. <laughs> ja, we laten het er eventjes in de midden. Jongens, welkom. En wat lukt dat jullie er zijn: uh, Garaadjes antwoord. Goedemorgen. Ja, ja is, goedemorgen. Uh, Kijk, gelijk die warme, bombastische stem hè, van, van hem weer. Hè? Ja, maar het viel, het viel, het viel me wel op dat, dat ik Zandvoort binnenreed. net. Ja. Dat allemaal kapotte auto's langs de kant, omdat die gasten nou niet uh, bij hun bedrijf zijn. Nee, maar dat komt omdat dat... ze hier zijn. Oh, dat komt, ja. Dat ja, we ja. ja, dat morgen in, hoor. Dat morgen ja. in, dat zondag ja. ja. niet bang. Ja. Daarom zijn ja. we er op zaterdag, hoor. Dat. Ja, ja, ja, ja. Maar jongens, hartstikke, hartstikke leuk dat jullie zijn. Welkom. En uh, ja, het enige wat ik heb vragen is, uh, hoe ging het gisteravond? Ja, fantastisch. Perfect, fantastisch geregeld, ja. absoluut top. Voor degenen de die er niet bij waren. Ja, hebben wat gemist, hebben echt wat Wij gemist. Wij hebben wat gemist, ik moest ja. door omstandigheden werken. En ja, dat zeggen ze allemaal, maar dat geeft niet. En hij, zet, <laughs> hij zet ook weer, uh, doet do die parttime tegenwoordig ook achter een raam, hij is ja. wassen. Ja, ja, ook, ja, ja. onder meer. Ja. Nee, hoor, het was uh, gemeente Zandvoort, chapeau, helemaal goed. Alle organisatoren, iedereen die er wat aan gedaan heeft, leuke filmpjes, goede foto's. Ja. En lekkere drankjes en hapjes. Kijk, dat laatste vooral. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar hoe, lo hoe loop je daar dan? Want, want je weet, je bent genomineerd. En met jullie ook anderen. Hè? Want het ja. waren niet de mensen. Laat ik dat even voorstellen. allemaal nee, nee, nee, nee, nee, gewoon, nee. ja, echt, Sterke partijen. Echt, echt degene die, uh, ja, okay. Wie was bijvoorbeeld ook een sterke partij dan? Uh, Willem. Vertel het maar jongens. Jullie uh, zijn er geweest. <coughs> Tegen wie ja, hebben we... jullie moeten opboksen? Ja? Uh, wij zaten in uh, het kader van overige. En uh, ja, we zaten met... Uh, de, de sportschool. De sportschool. sportschool. Oh, ah. En uh, ja, je hebt eh... Uh, ben ja, je bent dichterbij. Jawel, hij doet het wel, want je, oh. moet, je moet iets dichterbij, ja. Ah, ja, ja. Nee, dat geeft niet. Dat maakt niet uit Robin. Geef geen punt. Uh, ja, ik ben kwijt. Ben je kwijt? Je bent kwijt. Uh, jullie hoorden bij de categorie over. over ja. Precies. Ja. Ja. En jullie moesten opboksen tegen onder meer in sportschool? Ja. ja. Altijd weer in sportschool. De academy. Academy, ja. Fantastische meiden. Oh, meiden? Ja, wat wil je weten? Ja. Daar willen we wat tegen boksen. Ja, daar wil, ik wel, daar wil ik wel iets over weten, ja. Nee hoor, ja. Uh, goede concurrent, goede concurrent. En ieder op zijn eigen vakgebied natuurlijk uh, fantastisch. Ook die jongen die die scootertjes, die elektrische dingetjes verhuurt... Ja. doet zin nog maar net op Zandvoort, maar het schijnt een wereldwijd groot bedrijf te zijn. Dus ja, ja dat is, het is, zijn het niet de minste. Oké, okay. maar um, hoe is dat hele proces? Uh, wanneer is het begonnen, zeg maar, dat stemmen en het uh, de her... ...er naartoe werken, zeg maar, dat jullie uiteindelijk Maandje terug Maandje terug, ja. Je, je wordt daarvoor uitgenodigd. Je, je moet door je klanten en bekenden moet je voorgedragen worden. Oké. Okay. Uh, de nominatie was ook uh, het kader van het duurzaam... Uh, oh, jij... ja, nee. ...dat wil je... dat zijn we, Dat zijn we duurzaam, ja. absoluut. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja? Want jullie repareren steeds meer elektrische auto's? Nee, dat niet alleen, maar ook het hele pand is zo ingericht dat we duurzaam zijn. Oké. Okay. Absoluut, met zonnepanelen en... en uh, ja, ledverlichting, roep het maar, goed geïsoleerd allemaal. Ja, ja. Dat uh, werkt nu zijn vrucht aan ja. En nu, uh, ja, met die beoordeling was het natuurlijk allemaal leuk. Ja, maar wat is nou uh, uh, voor jullie uh, het thema duurzaamheid binnen jullie bedrijf... als je met, met die auto's bezig bent? Je hebt natuurlijk allerlei kritiek van, van diesels, vervuilde diesels... die in bepaalde uh, steden in Duitsland, maar ook in Nederland... Uh, al geweerd worden en zo. Ja. Hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? Wat, wat is jullie ja, ervaring ja, het is, ermee? Het is, het is de ontwikkeling gewoon. Ja. Het is ook uh, smerig, Maar ja goed, dan mag je nergens meer wat doen. Nee, Zoals is... een open haard kan je er niet meer aan doen. Maar ja, ja de, de technologie is zo ver... Ja. dat ze dat al redelijk goed schoonhouden. Ja. Maar ja, de diesel zit nog, nog op NOx in... Ja. Wat toch nog gevaarlijk is. Wat hebben jullie dan bijvoorbeeld, als je dus een, een auto moet keuren, APK-keuringen. Hebben jullie dan ook een bepaalde normen die je nu al moet oh. aanhouden, die, die veranderd zijn ten opzichte <coughs> van een eerdere... Alles verandert. Alles verandert. Alles verandert. Ja. APK-normen, wat nu goed is, is volgend jaar weer achterhaald. Oké. Okay. In tussentijds worden er ook al uh, wetgevingen alweer veranderd. Ja, uh, ja. Waar ik al zoveel bewondering voor heb... voor mensen die met, uh, met het repareren en onderhouden van auto's te maken hebben... is de huidige elektronica die allemaal in die auto's zit. Want, uh, hoe, die is, hou je, hoe hou je dat in godsnaam bij master. allemaal? Nou ja, we worden ondersteund door de Bosgroep. Daarom zijn we van uh, Autocrew. Ja. Dat is een club van mensen die uh, ja, speciaal zijn eigenlijk ook... Okay. En we worden bijgespijkerd door, door bos en ondersteund door bos ja. om dit soort uh, problemen toch op te kunnen lossen. Ja. We hebben drie, drie laptops om bijvoorbeeld auto's uit te lezen. Ja. je hebt ze gewoon nodig, je, ja. komt, je komt er niet mee. Ja, maar heb je nou zelf ook dus dat, dat je af en toe naar cursussen moet om, om ja. dat allemaal bij te houden? En is dat de jonge garde die dat laat sluiten doet? Of? Steeds meer, ja. <lacht> <lacht> Ik ben, ben over uh, ja. de hamer en bijtel en nee, hij moet voor ja. de computer. Willem, jij rijdt <lacht> toch ook auto? Uh, of is dat een uh, of is dat een uh, nou, Wat is het? Waar rij je nee, Een koets. Nou? Hè, een koets. Het is een koets. Die heb ik ook uh, meegenomen toen uit de tijd dat ik bij de Amis zat. En, uh, ik heb bij garage sjant nog zo'n driehoek achterop laten zetten. <laughs> alles kan daar. Echt werkelijk alles kan daar. Oké. Okay. Maar um, jij bent het hele garagebedrijf aan het uitdiepen, nou. Ja. En ik ben eigenlijk mee benieuwd, Hoe ging dat gisteravond? Hoe werk je er naartoe? Hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Komen ze naar jullie toe? Komt de jury naar jullie toe, zeggen ze van, jullie zijn het hey, geworden, hoe gaat dat? Leuk, nee. leuk, echt een hele film. En dan krijg je dan alle drie de bedrijven die genomineerd zijn. En dan is bang, dan sta je naar oh, voren. Zo ging dat. Ja, ja, er wordt niet gezegd van, nou, dit is nummer drie en dit is nummer twee. Nee hoor, gelijk flats. Je krijgt het logo ja, ja. van het bedrijf, wat dan op dat moment wint, in zijn categorie, komt dan, pof, prominent in beeld. En wat ja, denk en je dan? Wat gaat er door je heen? Dan zie je, dan nou. zie je dat, dan denk je van... Oh, dan krijg je ja, een scheutje adrenaline ja. door jij, man. <laughs> dat kan ik je wel vertellen. En we hebben gelukkig een mooi logo, dus ja. dat is uh, precies, ja. Zeer herkenbaar ja. ook, ja. Ik vind, ik vind het gewoon geweldig, dat meen ik echt. En, uh, toen ik het hoorde, toen, uh, uh, nogmaals, ik zat in Amsterdam, ik was aan het werk en ik zat, ja, uh, even je mijn collega's uit. Ja, op zich wel een wonder van, daarvoor, dat hij het werk is hoor, dat is een, ja, een wonder, wonder. Oh. Wat zeg je? Op zich wel een wonder als jij aan het werk bent toch? Ja, ja, ja, maar ik heb twee linkerhanden, maar ik kan er alles mee. Ik ja, ja. en ook een bezemier. Ook, oh, zo is dat. Ja. Heel goed. Ja. Nee, wat ik hoorde dus wel, dat het enorm, maar ook echt enorm druk was te binnen. Er komt volgens mij geen mens meer bij. Nou, dat wat, wat die indruk had ik, hè? Afgeladen vol, ja, absoluut. Ja. En wat wel jammer is, dat hoop mensen zo onfatsoenlijk zijn... en door alles heen lullen en praten. Dus drie, ja. vier keer is gevraagd, jongens, doe stil. Want degene die een, een, een leuk dingetje wilde vertellen en wat ze doen... En, dat was niet te verstaan achterin. Oh, Dat is altijd zonde. Dat ja. mensen op die manier nog uh, ja, eigenlijk schijnt hebben dan alles. Ja. Nou, ja, dan ja. Maak ik, ik, ben, ik zit zelf in een bandje. Ja. <coughs> Met Ruud Janssen al meer dan 40 jaar. Hoe heet die bent? Uh? Ruud Janssen. De Ruud Janssen, ja. De Ruud ja nee, natuurlijk. Ja, even te noemen, hè? Ja, je hebt ja. ook uh, heel veel hier in Zandvoort. Trouwens in de Haldestraat uh, bij Jaap. Ja. Van, van, uh, hoe heet het ook weer? Achter in de, halte, in de Haldestraat. Bij de Zwarte Riek. Nee, nee dus, of is het niet de Haltestraat? Ik weet het niet. Maar wat wil je vertellen dan. dan? Nou ja, daarachterin was ergens een zaak. Er stonden wij vroeger. Uh, Camille, heet het Camille? Nee. Oh, Camille, nou, dat was in die tijd. We spraken allemaal nog Duits hier. Oh, ja. Ja. <Koreen> ja, in elk geval. Er stond heel halt <gelen> Haltestraat stond uh, ook uh, als het regende. Uh, Vol met Parat Plus. En achterin de Haltestraat stonden wij dan uh, op te treden. en zo. Ja. Maar uh, ik, ik noem dat even, omdat die meneer terecht zegt van. Uh, ja, uh, mensen hebben geen respect als er iemand aan het woord is om even stil te zijn en zo. Dat gebeurt ook als wij muziek maakten. Dan Jan. werd er gewoon, ja, uh, ja, geen aandacht voor de muziek en gewoon doorheen gekletst. En je stond eigenlijk meer als een soort uh, jukebox op de achtergrond. Ja, ja. <laughs> na, na wat wij vrijdag doen, zeg maar, hier. Ja, ongeveer hetzelfde. Ongeveer, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ongeveer Ja, Maar wat was de prijs eigenlijk, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, want woord, ik hoorde net al wel, voordat we de uitzending begonnen, dat er een dame de trap op komt in een taart zometeen. Ik zit al met smart iedere keer ja. naar die o, trap je. te kijken, maar… Is dat wel goed voor jou? Nee, ik nee, Dat kan die haatklep voor mij niet hebben, jongen. Ja. Nou, we hebben het, het beeldje dan gekregen van het Haringmeisje. Uh, Meisje. Ja. Dat, dat, dat is het Haringmeisje. Ja. Ja. Dat is het. Ik snap het, dat al het niet, want ik En als je het wil iemand... zien, moet je even meekomen. Ik had er mee willen nemen, maar ze is te zwaar. Het is te zwaar. <laughs> ja. Is te zwaar. Nou ja, ik, ik sprak iemand, uh, ik noem geen naam, in, maar ik weet alleen eventjes. Die zegt van, het haringmeisje ligt op de balie. En staat, ik denk, op, staat, op staat op de balie, sorry. Ik denk, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Een haringmeisje? Ik denk, nou ja, maar maar dan zelf, dan is als je dus binnenkomt, dus binnenkom, ruik je het vanzelf, joh. Oh, is zij dat? Jawel, ja. <laughs> Het is wel jammer dat na een jaar moet je hem weer teruggeven. Oh, het is een wisseltrofee. Ja, het, is een wisseltrofee. Ja, het is een prachtig beeldje, echt. Maar kunnen jullie nou ook, hè, dus, je geniet even lekker nu van het moment natuurlijk... maar kunnen jullie ook volgend jaar weer genomineerd worden? Of? Nou, dat denk ik niet. Zou het niet leuk zijn, dan heb een ander geen kans. Nee, dat is, ook wel zo. dat is ook wel weer zo. Maar ja, weet je, er is een heel Zandvoort, maar één garage Zandvoort, dus... Piept het of kraakt het, auto-bedrijf Zandvoort maakt het. Uh, nou, ja, die... dat weer sluik -reclame? Die is weer even... sluikreclame. <laughs> ik denk dat ik jullie mag vragen of jullie uh, ook sponsor willen worden voor Wacht even, dat zijn Zij al. Ja, dat, nee, bedoel ik, dat bedoel ik. Dat, ja, dat hoorde je net al, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja, we spreken natuurlijk de wens uit dat het voortgezet wordt de komende jaren. Ja, ja, dat is, uh, ja. Ik, vind, ik vind het zo, zo voor bedrijven sowieso uh, leuk, een extra stimulans ook naar het publiek toe. Absoluut. Dit, dit soort prijzen. En, en, uh, en alleen de nominatie als een naam is al naams bekendheid. Snap je? Dus ja, maar is... jullie zijn toch al bekend die Zandvoort in de omgeving. Ja, maar ja, het is altijd prettig. Hè? Dat, uh, het is nooit weg. Het is nooit weg. Nee. Jullie zijn uh, allebei Zandvoorters van geboorte ook? Nee. Nee. nee. Wij zijn muggen. Muggen? Dat ja, ben ik ook. Nou, en, en waar, en waar in Haarlem? Zit er toch nog een gezellig spul oh, aan ja. tafel. <laughs> hey, waar, zijn, waar komen jullie uit Haarlem vandaan? centrum uit het centrum? Zeilweg, Zeilweg. Oh, de Bilderdijkstraat? of? voor nog, Als Wijnstraat, Hoofdmansstraat. Oh, oké. Ansleijnstraat woonden mijn ouders nog. Mijn vader 97, mijn moeder 94. Ja. Zit er op zichzelf helemaal top. Hebben jullie Kobe Schreier ook gekend? Ja, juist, die woonde in Ansleijnstraat. Kijk, ja, ja, even een anekdote. Ja. Tussendoor Willem. En wel een Coby die was er verantwoordelijk voor... dat Paul Simon, van Simon Garfunkel... naar de waag werd gehaald hier in Haarlem... En er was toen een, een optreden van Paul Simon... voordat ze bekend waren. En er zat toen een man of vijf, zes in de waag. Zo. En er stond Paul Simon live te performen. En een, later, een jaar later... heeft ze, ze beide figuren naar Nederland gehaald. Simon en Garfunkel... toen waren er iets meer bezoekers. En, en nog wat maanden later... werden ze wereldberoemd... met de Bridge Over Troubled Water... en ja. die hele LP. Dat is Kobe okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja, geweldig ja. Het was niet geloven dat je al die verhalen kent... Ja, Heeft ik... dat te maken met leeftijd, of is dat gewoon, heb je heel veel mee? Nee, meegaan. mijn oom is Wikipedia. Oom <laughs> oma <er> Wikipedia. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hé hey, jongens, hoe gaat de dag er verder uitzien? Want ik neem aan, er zijn toch een heleboel mensen die reageren, gaan reageren, denk ik. We moeten nog gewoon werken. Ja. Dat, uh, het programma stond gewoon vol. Ja, alleen ben ik vanmorgen wat later begonnen. Ik vond het prima. <laughs> ah, ja. Dus al die felicitaties heb ik ja. in ontvangst genomen. Ja, ja. nee. maar. maar, maar nee, we gaan werken. Morgen zijn we ook gewoon weer open. Het is simpel. Ja, ja. Dus, maar ja uh, dat is het kruis ja. wat je draagt. Hè? De, de, de service van jullie. Nou ja, ook dat. Hè? Ik bedoel... En, uh, er staat vol met APK's. Als je nagaat dat we zo'n 1000 tot 1100 APK's per jaar doen. Niet te geloven. Met z'n tweetjes. Dan moet je wel hard rennen. Ja. Maar het is, het is dankbaar. Het is dankbaar werk. Het is, het is prima. Ja. Je ja. kan mensen blij maken. Dus... Ja, en als jullie nou... Uh, ja, je mag geen reclame maken voor één specifiek merk auto natuurlijk. Nou Noem maar dan twee of zo of drie. Wat, wat zijn nou voor jullie de automobielen van deze tijd... waarvan je zegt, van, nou, daar gaan we helemaal voor of daar staan we helemaal achter? Van elke auto. Elke elke, auto. Want, ja. Er worden geen slechte auto's. Jawel, maar goed... Elke auto is voor iedereen en is een stukje eigen bezit, een eigen pronkstukje. Dus al is het een oude auto, ja. behandel het met respect gewoon. Ja, maar ik bedoel natuurlijk technisch gezien. Hè? Technisch. En, en, uh, nou ja, goed, dat er je zijn wat adem... merken die zijn eigenlijk al goed. Toyota bijvoorbeeld en Mazda. En, en er zijn er steeds meer merken waar ik, als je, als je een APK-keuring doet, eigenlijk nooit wat aan heb. Ja. Het, is, het is simpel. Heb je ook nog een auto met 7 jaar garantie? Daar rijd ik dan in. Nou, ik heb er ook geen. Echt waar? Ja, als hij alleen een auto. Nou. Ja, het is zo. het is zo. Dat niet ja. Mocht, ja. Ja. Zo kan hij wel weer. Film een stukje, ja. muziek. stukje muziek. Ik ga even, even een stukje muziek draaien. En dan meteen... Uh, Jullie hebben nog even tijd jongens, of niet? Nou oh, ja. Ja, ja, ah, ja. ja. Dat, je dat we, we geen koffie krijgen je, vind ik het, het leuk Ja je, je, je, je, nou, die koffie komt eraan hoor. Dan kan ik, je hoor, je hoor. Dat ko ik hoor dat de koffie eraan komt. Maar, maar uh, want straks... We moeten hangen met z'n die komen ook nog even langs. het is dus wel leuk om even kennis te maken, toch? Ja, dat is Ja, zijn, zo zijn, het dan weer zijn, hartstikke zijn, natuurlijk in de studio bij de Boys are back in town en te uh, hebben. Uh wij hebben de eer om de winnaars van de onderneming van het jaar hier in de studio te hebben Charles zorgt voor de koffie en uh, hij zet nu zijn koptelefoon op. Ik, ik vraag me eigenlijk af of het, uh, of het iets beter gaat. gaat heb je wat... Goedemorgen. Wat een happy zo wat een geze... happy zo. Wat rappieze, oh, leuk, wat gezellig. Wie, Jongens, wie, wie, wie, wie hebben we als gast willen? We komen studio, te komen de vragen zelf maar, uh, Ja, hallo, ja. dag, dag heren. Wat dat wat jullie dit zeggen. Oh, wordt leuk weer. wordt leuk Willem met twee gezellige mannen in de, in de studio. Hoe is wat het, is het mogelijk dat als jullie binnenkomen ja. weer één grote chaos. Hoe kan dat nou? Waar zijn die heren van? Uh, vraag het me. Heren, waar zijn jullie van? Van zijn... het mooiste bedrijf van Zandvoort. Ja, ah, wat leuk. Ze zijn van een mooi bedrijf, Willem. Ja, nou, dat had ik je ook kunnen vertellen, natuurlijk. Hartstikkeld. repareren jullie ook auto's? Zie ik dat nou op je shirtje, dat, dat jullie auto repareren? Alleen maar. O, <laughs> o, kunnen jullie mijn oude eend te pakken nemen? Jawel, mijn, <laughs> opa, mijn opa was polier, kom maar. <laughs> <laughs> nou, mama, je, je hoort het. Ja, een, ja. een eend is helemaal, uit, is helemaal uit, is helemaal niet meer in. Je wordt nauwelijks in één Alleen in Frankrijk misschien, Willem. Wat, uh, wat, wat, wat, wat bedoel je? Eendjes in Frankrijk. Die, die, in de vijver. Oh, en nou, ik verstond ik alleen dat je zei: van bereden. Wie wordt er bereden? Uh, Eentjes. Eentje. Nou, ik vind niet dat je zo onngerpietig over mij bent. Nee, auto ik begreep het even niet. Mag ik praten? Ik vind het helemaal onzin wat je ja. nou zegt. Ja, uh, ja. Nou, goed. Ja. Nou, nou, we zijn uh, Ik ben dat jullie er zijn, uh, ja, jongens. We zijn er ja, weer we binnen, hoor. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ga jullie eventjes voorzien van een kopje koffie en een stukje muziek en zo. En dan. Ja. Het lijkt me goed. Uh, ja, uh, laat Harm en moeder nou maar eventjes, uh, dames uh, of dame ja. en heer ga maar even achterin ja. zitten. Nou ja, ja, rustig, ja. rustig aan, Charles. Ik ben, uh, ben net binnen. Ja, net binnen. En uh, we, uh, ja. we hebben nu al zoiets van, ik wou ja. dat het nacht was en morgen zondag. Ja. Ja. <laughs> nou, maar ik vind het wel leuk dat er twee interessante heren binnen zijn die verstand hebben van eentjes. Ja. Die ene meneer is polier, ik zei hij net? Ja, polier, Die ja. Mijn opa, goed luisteren, oh, Tante oh, oh. Oh, ik... <laughs> oh, oh, heb ik het niet goed verstaan? Is uw opa poelier? Was dat daar? niet hij zit nu, nu bij Jezus. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.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 Ik heb eigenlijk nooit last van hem. Ja, nou ja, goed. De Brabant, ik ben gek op Brabant. vind Brabant leuk. Ik van Brabant. Het blieven lopen, bij ons. Ja, goed. Ja, het is wel een beetje nieuws de laatste tijd. Brabant vannacht weer, hè? Wat was dat dan? Ja, criminaliteit daar, hè? Crimi, cri Oude mensen die worden overvallen in, Oh, dat zijn uh, de... mindere dingen. Ja, het zijn geen leuke dingen. Wij nee, willen, we moeten ook een beetje serieuze uh, zaken ja, bespreken. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Hoe, hoe laat die mannen hier aan tafel nou op moeten ochtends. Of, of dat nou heel vroeg is, of dat je... Hoe werkt dat, Billy? Zes dagen in de week zijn, we om half acht zijn wij om half acht aan de zaak. In de garage? Dus, de, ja. dus half zeven je bed uit? Ongeveer. Ja, minimaal. Kort voor zeven. Kort voor zeven, Kort voor zeven. Ja. ja. En dan, uh, uh, hoe lang duurt dat zo'n dag? Gemiddeld? Uh, officieel tot half vijf, maar dat lukt nooit. Dat lukt nooit. Nee, want er zijn altijd mensen... Ja, kan, kan, kan je hem nog eventjes afmaken? Want uh, ik heb hem nodig morgen. En zo. Ja, sorry. Ik zal, uh, ik zal er niet meer voor bellen. Ik zal het niet meer doen. Oh, <laughs> ben jij, ben jij <laughs> ja, ja. ja, ja. Ja, weet je... Ik, ik sta hier eigenlijk met twee pet op. Wel als programma maken. Maar ook eigenlijk als klant van die jongens. En, uh, en ja, goed... Uh, ik ja. ben uh, in, in drie maanden oh. tijd naar bij vaak bij een garage geweest. Niet dat ik veel storing heb, maar dat is gewoon gezellig. Nee, maar, het is, ja, maar luister, het is wel leuk dat jij in een auto rijdt. Ja. Waardoor hun eigenlijk wel gesteld zijn geworden. Want die auto's die kosten geld, jongen, om dat, om dat rijdende te houden. Ja, ja, nou ja, dat is, is, is wel zo te zijn. Het is wel kan de piloot die eraf te hoeven zitten. Ja, dat ja, is, is inderdaad zo. Ik heb sinds nee. kort een auto uh, uh, van de Merry Moulinex. Ken je dat? Moulinex? Ja, hoef niet te wassen, dingen reinigen ze zelf. Ja, ja, ja, jij rijdt een Peugeot of niet? Ik rijd een Peugeot. Ja, ja. ja. ja. ja je, je moet natuurlijk niet geen D-reclame maken van een auto. Maar ik heb vroeger heb ik dat ook gereden. Ja. En dat ding stond, was mijn auto, door. misschien legt het ook wel aan mijn rij, rijstijl zeg maar, maar die stond meer in de garage die auto's. Dat hier. Ah, dus, dus zijn en dan slide die ook niet, die ja, ja. binnen staat. <laughs> maar heb je er nooit over nagedacht, ja. om, voordat je gaat rijden, nee, dat je even die deur open moet doen? Anders blijf je in die garage samen. Ja, ja, ja. maar <laughs> lekker koppakken <laughs> en zo, oh. dat soort haaien ah, allemaal, van dat soort vervelende dingen. En waren hele kostbare reparaties, ik weet niet of dat nog zo is. maar oh, arbeidsintensieve. De... Arbeidsintensief. Er ja. komt niet zoveel meer voor die, die reparatie. Het is meer remschijven, remblokken. Eh. Soms is een uitlaat even. Dat is al, het materiaal wordt allemaal beter. Ja, ja, ook ook dit, dit is de distributie is ja, niet beter. Dat ja, is ook die nog die steeds. Ja. Ja. Maar ook daar zit weer een verandering in. 2-2,5 dus ja. twee, ton draaien. Maar als dat dan vernield moet worden, dan inderdaad, dan zijn ja. dat toch behoorlijke bedragen. Ja, en, en, maar kan je zoiets nou herkennen in je auto? Kan je, kan je dat horen aan de motor? Als een riem, ja, soms kun je het horen. En soms is het gewoon via het onderhoud. Dan wordt het aangegeven, zullen dat je op tijd bent, want als er wat gebeurt, dan ben je ja. ook geld kwijt en is vind ja. natuurlijk zonde. Ja. En ja, dan, dat kan ook nogal schade veroorzaken als je heel precies. Als je het ja, weet. Ja. He? Ja. Zijn types bijna meteen 3000-4000 euro kwijt en dat is zonde en dat moeten we eens te voorkomen. Ja. Dus we zitten vaak op de nota al, let op de distributie of bepaalde waarschuwingen, want ja. dat is ook onze taak. Ja. He, het hoort te blijven. Nou heb ik begrepen, als er een APK-keuring is geweest, dan, dan moet je wel altijd wachten op uh, de steekproef. Op een steekproef. Dat ja. kan. Ja. Ja. Ja. Komt dat vaak voor, Willy? 3%. 3%? Ja, het is weinig, het is 3 op de 100 auto's. Maar ja, als er een mannetje bij je komt, ik kan soms twee, drie keer achter elkaar komen op één dag. Ja, ja, ja. uur kan zomaar. Ja. Nou ja. Ja. ja. Ik vind het niet erg, ik heb er geen moeite mee. Dus ja, ontstaat er nou wel eens misverstanden? Dat jullie zeggen van nou dat is goed, of uh, dat hij zegt dat is niet goed? Of? Niet veel. Nee. Niet, nee. Niet veel. Nee, als je weet waarmee je bezig bent, dan is er niks mis mee. Nou, okay. en, en als er wat is, is dat het overleggen. Ja. Dat, uh, ja, ja kijkt een lampje kan er meteen mee ophouden, daar maken ze ook helemaal geen punt van. <kijf> maar ja, is er een handrem die helemaal niet werkt, ja, dan heb je het even niet goed gedaan, denk ik. Nee. <laughs> Ja, maar steekproeven daar heb ik ook regelmatig mee te maken natuurlijk, hè. Als je thuis komt, Nee, Nee, nee, nee. Sinds de nieuwe baan van mij... Jij laat er wel eens een steekje vallen. Nou ja, als amateur dan maak je dat ook mee. Ja, ja, ja. Ik begin hem te kennen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jongens, ik zet er even een stukje muziek op en dan wil ik zo meteen eventjes doorschakelen naar Goede Morgens als dat kan. Ja, is dat goed? Komt Gerry aan de telefoon? Gerry komt aan oh, de telefoon. Dat, dat, te dat, dat komt weer mooi uit, allemaal, want dan hebben we de, de cirkel eens dan weer rond. Want, want, want jullie uh, gaan ook naar het programma van Gerry? Ik heb meneer, mag Gerry zelf vertellen, en dat weet ik allemaal niet. Oké, okay, oké. Okay. Ja? ja? precies. Oh, Vurre, mooi, Ruud, dan mooi, dan idee. Ja, mooi, mooi. Teach your children.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 elders well, grew up, oh, and so please help them to with your ease. They see the truth before they can die. Can they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Teach your children. Ja, Crosby, Stills een nest. Ja, wie, wie, wie kent ze niet eigenlijk? Je kan kinderen helemaal niks meer leren. Die zitten de hele dag met hun, met hun mobieltje zo. Ja. En, en dat mobieltje leert hun tegenwoordig alles. Ouders hebben geen tijd. Die zitten, die zitten achter de tv. Of ze zitten ook op hun mobieltje. Of ze doen... Uh dingen op de slaapkamer en dan zitten de kinderen beneden met hun mobieltje. Dat komt ook. Ik wil, ik wil ineens denken, ik begin gelijk te visualiseren. Die, ja, dus, ja, ja, maar dat is gewoon zo. Dat is, hè, dat, uh, het, ja, ja, ja, ja. Goed, vroeger werd ik altijd naar mijn kamer gestuurd met weinig telefoon. Ik was een week of twee weken geleden uh, heb ik een... Uh, een ik had, ik had van de postcode loterij een paar kaartjes gewonnen... voor het treintje horend naar medeblik, dat, stoom, dat stoomtreintje, weet je wel. Dat is dat concert, treintje Joost. Ja, treintje Oostruis, ja. Ja. ja. Toen zat ik in die, in die, in die, in die, in die coupé met een aantal uh, ouders met kinderen. Ja, goed, hoor. Ja, hoor, ja, mijn vriend Willem zit nu even aan de telefoon als u hoort op de achtergrond een live verslag. Ik ga het niet toelichten, dat moet hij straks zelf maar doen. Hij gaat nu proberen om onze, uh, Gerrie Rutte uh, van de Goedemorgen Zandvoort uh, onder de knop te krijgen op de, op de mengtafel. We hebben een nieuwe telefoon en er is af en toe een gebruikaanwijzing uh, voor nodig. Willem, is het gelukt, jongen? Dat ja, ben nee. We gaan straks nog een keer proberen. Arme Gerrie, helemaal ja, overstuur nu. Ik kan er niks aan doen. <laughs> ja. We, we proberen het zo meteen nou ja. ja, we gaan zo naar. Hey Hé Willem, draai, draai dan nog maar even een stukje muziek. Ik draai een stukje muziek. Hoor ik nou een uh, dingetje, jongen? Ja, ik hoor het een telefoon. Telefoon. Ja, nou, vooruit. Ik hoor wel wat, jongens. Ik weet niet, uh, weet niet of het lukt allemaal. Hebben we iemand onder de knop? Ja, goedemorgen. Nou, hoe is het mogelijk. Er is er hoor. Ja. Goedem goedemorgen allemaal. Jerry. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat leuk dat jij weer uh, bereid bent om ons even te woord te slaan. Ja, natuurlijk. Over de uit We hebben hier speciale gasten in de studio, Gerry, Wist je dat? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Dat heb jij ge oh, jij hebt meegeluisterd? Ik luister mee, ja. Nou, ik geef Willem even het woord. Want die uh, heeft ervoor gezorgd dat deze twee heren... Uh, met, die hebben heerlijke snoepjes voor ons meegebracht. Nee, dat moet je niet zeggen. Ja, daar ze komen alle vrijwilligers van ZIWM hier naartoe. Wij willen ook, wij willen ook ja, ja, ja. helemaal niks. Nada noppers. Ja, ja. Oké, okay, maar, maar Willem, uh, introduceer jij je gasten maar eventjes. Moet ik ze introduceren? Nog, ja, zeg, ik, weg, ik heb, ja. ik heb uh, dat is een cryptische omschrijving. De mensen die hier zitten, uh, die zijn morgen, uh, ja morgen zeggen die ook, goedemorgen Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. En dan Zij moet jij de, raden wie dat zijn. Nou, dat is autobedrijf Zandvoort natuurlijk, hè. Hoe is het mogelijk? Ja. Je Zij mag niet zet meer rijden. In één keer goed. Ga je door voor de duizend euro? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, de ondernemers van het jaar, hè, 2018. Dus uh, hartstikke gefeliciteerd. Uh, Dank je wel. Allemaal. En, uh, nou, morgen zijn jullie uh, te gast in ons programma om uh, 11.10 uur. Dat hebben we afgesproken. En uh, nou neem iedereen maar mee die uh, mee wil komen. Hoog, je hoog, heb je genoeg in koffie? Hotel Hoogland. Ja, ja, ja precies. Gerry, <laughs> ja. hoeveel ja. plaats is er voor een paar mooie automobielen... bij jullie in, uh, in Hotel Hoogland? Nou, nou, dat is lastig. Waarom nou? Het hoort gelijk. er toch bij, die mensen werken met auto's... die willen het waarschijnlijk tijdens de uitzending even uitleggen... en, en demonstreren allemaal, toch? Ja. ja. Rondje, rondje zaak. Ja ja ja, rondje. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar leuk. Leuk dat, dat, dat ze komen. Ja, nou ja leuk ja, dat ze ja, wilden komen eigenlijk. Want er is, er is eigenlijk niemand die zegt van... we gaan naar de boys toe. Heel raar nee. eigenlijk. Maar oh. jullie nodigen ook altijd uh, leuke gasten uit. Dus het is logisch dat je. Ja, nou, liever hey, niet top. te hard zeggen. Want anders heb ik ze zo weer aan de microfoon zitten, Want Harm <laughs> is nu rustig. Gerry, <laughs> Gerry, Ja, zeg het. Rij jij ook in een automobiel? Ik heb geen rijbewijs. Ik heb geen. Wat, wat, wat vertel je in me nou? In mijn omgeving zit ook een rijschool. Ja. <laughs> <laughs> ik ben absoluut niet geschikt om in een auto te zitten. Waarom? Echt niet. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom dan denk ik? Nou, ik ben bang. Ik ben bang in een auto. Je bent bang in, ook als je iemand uh, het stuurt. Nou, nou niet, al, niet bij iedereen, maar ik ben wel erg. Ja, en op de Grote Weg helemaal. Maar is dat gekomen doordat je iets meegemaakt hebt? Wat dan nee, nou nee, helemaal niet. Maar ik ben, oh? ik ben helemaal geen autotype. Ik weet het niet. Ik heb het, ik heb het nooit geambieerd, zeg maar. Je bent geen autotype. Ik ben geen autotype. Ja, dan, denk ik. Ja, jij bent wel een type voor, voor, voor, de, voor de politiek, vind ik. Ja. Rutte? Ja. Rutte. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik, ik, ik, ik, fiets, ik fiets altijd, hè. Ik fiets ja. en ik loop. Dus ja. dat is, ja. En met de trein ga ik met de trein ook mij toe. Ja, uh, het automobielbedrijf misschien ook wel uitleent fietsen, of niet? Nee, nog niet. Niet? Nee, nee, okay. we brengen de klant altijd altijd naar huis. Hoor, persoonlijke, persoonlijke bediening. Oké, okay, ja, vooral dames zeker dan. Alles, alles hier. Dus ik ben geen klant van een autobedrijf. Dus uh, Nee, leuk. maar ik heb zo'n idee dat het wel gaat gebeuren, denk ik. Ja, toch oh, wel. Oh, ja? Ja, nee, nou ja. dat denk ik wel. Helemaal ja. weet is maar ziet hè? hè? Ik ben paranormaal onbeschoft, hè. Ik zie dat. Ja. Hoe ouder hoe gekker, hè? Zeggen ze. Dan hoef je mij niet aan te kijken. Zo. <laughs> oh, ik kijk Chagall weer aan. Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat wordt, dat wordt, morgen een happening dan. Dat wordt, dat wordt gezellig, want ik heb de jongens, ja. uh, kijk, de jongens, zijn hier, uh, uh, waren ingepland voor uh, zeven minuten. Nou. Ze zitten er nog, hè? Ze zijn, ze ja. zijn bijna op 45 minuten. dat is dus een goed teken het natuurlijk. een beetje lang dat we koffie kregen. Dus we moesten op de koffie... Oh, oké, okay, ja. Ik moet wel zeggen dat... Ze, nou, dat die... hallo, hallo, Gerry ah, Ja, goedemorgen. Ja, goed ik ben, ben getuige dat, dat klopt niet wat die meneer zegt. Ik ben getuige. Nee, want het was een uitzending. En toen moesten we met ze praten. En toen en Harm heeft ook met ze gesproken. En Willem heeft met ze gesproken. Toen hadden we geen tijd om koffie te maken. Nee, zoals, dat is ook zo. Ja, zo was het. We worden vals beschuldigd. Ja, dat geeft wel ja, me niks nou, ja. Ja. maakt niet uit. Nou ja, dan is het des te lekkerder, hè, als je dan een kopje koffie krijgt. Ja, Frank ik ook. Ik heb het al op. Oh. <laughs> ja, is, al. Een, is dat een hint of zo? <laughs> uh. Nou, mama ja. zit niet zo te zeuren tegen die mannen, want ja. die mannen doen hun best om jou eentje te maken. Dat heb, je, heb je het gehoord, Gerry? Mijn moeder ja, heeft een gehoord. eend. Ja, ja. Daar ja, ja. kan ze ook niks aan doen, natuurlijk. Zo loopt als ze ik... ook, hè, trouwens. <laughs> <laughs> zo loopt ze ook wel een beetje. Ja, ze waggelt een beetje. Ze ja, het ja. dat ja, is de leeftijd. Haha, ho, ho. Ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. Nee. Maar wat, wat verwacht je morgen ermee? Want uh, ja, ik denk als de jongens van Zandvoort morgen bij jou komen... dan heb je er eigenlijk de rest van de uitzending... Uh, ja, eigenlijk ja, dat heb niets anders ik... nodig. Nee. Niets, nee. niets meer te doen. <laughs> Want het is bloot, nou, dan zo, dan ons, gezellig met gezellig met die dan jongens... Hm? Ja, nee, we hebben wel meer, uh, weer, meer onderwerpen. Uh, we, we hebben uh, de Classic Concerts is er weer uh, maandelijks... met uh, het symfonieorkest uit Haarlem. Ja, ik zou dit jaar uh, ook meedoen, maar ik heb bedankt. Ik okay, wei, okay. Want ik weigerde gewoon om iedere keer die tweede viool te spelen. Ja, nee, dat moet je ook niet doen. Nee. Nee. Gij, wat, wat een toeval nee. uit Haarlem en de mannen hier uh, aan tafel komen. Ook ja, uit Haarlem. Haarlem. Maar Haarlem ja. is natuurlijk wel een hele belangrijke stad, hè, ook. Oh, als je het maar weet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Heel dichtbij. Ja. Um, nou, dat de... valt toch, als je lopen moet, is het een end hoor. En ja, ja dat... dus kom je toch ja, weer ja. terecht bij een auto-garagebedrijf, wij een auto koopt. Oh, <laughs> Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk wel. Weer. Oh, ja. Ja. <laughs> Eén en één is twee, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. De... Um, dan hebben we een um, uh, puur voetreflex. Dat, gaat, uh, dat is een vrouw die voetreflexogen is. Uh, voetreflexoge. Hoe laat komt die? Dan zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je die goed. Komt, die komt om <laughs> tien uur. 10 uur. Kun je, ken je we daar niet doorschuiven naar... Kunnen wij erachter dan? Ja, ja hè? dan heb je in ieder geval ja, die, van die van versage, op versage al rustig. Ja. Kom komen we om ja. <laughs> ja. Dat bedoelde ik, ja. Heerlijk, hè? Ja, ja leuk, hè? Ja, zo, zo lost zich alles, alles op. Ja, ja. Nou, dan, dan, dan uh, krijgen we dus de winnaars, de bedrijven, We krijgen het museumpodium met de beachpopzingers. Die treden morgen in het museum op. En dat is wel leuk, want het museum vandaag, vanmiddag om vier uur, is de allergrootste opening van... We gaan naar Zandvoort. Hè? De, een museum-expositie. Uh, digitaal. En dat gaat ook onder andere over. Ik heb ik vorige week al verteld. over de Blauwe Tram. Dat wordt een gigantische tentoonstelling. die tot en met volgend jaar maart duurt. Zo. Ja, ja. maar je moet met mensen. met een autobedrijf. Moet je niet over het openbaar vervoer beginnen. Nee, nee, nee, nee. Nee, maar ja, goed. Ik zie Rob helemaal wegtrekken. <lacht> uh, ja. ja. Vaak genoeg uh, kloppen die <lacht> dienstregelingen niet. <Nee. lacht> ja. Ja. Ja. <lacht> Leuk onderwerp allemaal. Ja, ja het is allemaal ja. allemaal leuk. We hebben helaas, of tenminste, helaas, er is niet uh, geen politiek uh, deze week. Uh, maar dat komt volgende week weer. Ja, ik kreeg dan een berichtje van een, een, een luisteraar. Hè, want we hebben tenslotte ook één luisteraar ja. iedere keer tijdens de uitzending. En uh, die vroeg ja. van wanneer komen jullie nou bij Goedemorgens antwoord? Als de uh, boys. Daar uh, hebben wij nog geen uh, afspraak over gemaakt. Ja, hè? Nee, dat, heb ik, dat had ik wel gedaan. Maar dan, uh, Sinterklaas is er volgende week, hè? Ja, dat klopt. En dat ja, klopt. maar. Dan is het er geen uitzending. Nee, het kan de week daarna. Het, het, het Laten jullie het maar weten. Zullen we er even een, een mailwisseling over opzetten dan? Ja. Dan moeten ja. we dan wat dat lekkers meenemen? Of zeg je van nou, oh, uh, daar regelen wij wel? Nee, daar regelen wij wel. Dat Kijk, hey, hoor we ik dat wel. nou goed re, dat jij zegt dat Sinterklaas in de uitzending is? Oh, ik probeer het wel altijd, maar He? hij heeft het zo ontzettend druk ja. hoe wij, hoe wij? Uh, dat, dat hij daar geen tijd voor heeft. Maar ik probeer het wel altijd. Ja, ik probeer ja. het ja. wel. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, het was heel. Ja, jammer dat de mensen dat niet kunnen zien dan, want op de radio hoor je, nee, je het, kunt het alleen. Je kan het niet nu. zien, nee, je kan het niet zien. Of komt ja, het dan... ook op de kabel-tv? Nee, dat komt niet, uh, niet op de tv. Ik nee. denk nou, jij neemt je cameraatje mee. Nee, ja, foto's ja? worden natuurlijk wel gemaakt, of je kan een filmpje maken, maar ja. Ja, het blijft radio natuurlijk. Dat, hè? Is, dus dat is ja, ja niet dat, niet is. Ook dat is maar een mooi fenomeen, is dat. Ja, het ja, is prachtig. Ja, want wij zitten nu in de studio... en, en de jongens van de garage Zandvoort hebben nog steeds niet in de gaten... dat daar en daar een webcam hangt. Dat weten ze niet. <lacht> nee, dat was niet hoor. Oh, nou, ja, maar ze doen het niet, hoor. Ze doen het niet, Hij doet het niet. <lacht> je, je hebt best gekozen dat hier nou straks voor de studio... een hele horde dames staan. Allemaal met hun oh, nee. autootje. Die willen allemaal gekeurd worden. Oh, ja, en die oh, autootjes oh. ook. <lacht> ja, ja en ook. <lacht> uh, maar uh, had, jij, had je ja. verder nog iets, Gerrit, waarvan je zegt... Van, nou, dat hey, vind ik eigenlijk nee. wel een noemenswaardig... En... Nee, nou ja, goed, dat is eigenlijk een beetje, een beetje het programma in zijn uh, algemeenheid. Dus, uh, en verder, ja, de agenda uh, vertellen we. En nou goed, er kan van alles nog tussendoor komen. Ja. Maar in principe is dit een beetje het uh, programma. En uh, leuk van alles wat. Nou, daar ben ik nou, er hartstikke blij mee. Ja. Geven we ja. jou nog het laatste woord, uh, Gerry, uh, Want je bent nou nog uh, online, zeg maar. En je bent ook nog ja. uh, op de zender. Dus je, je, ja. je, je, je mag vertellen wat je nog dwars zit. <lacht> of wat je juist niet zit dwars niet zit. Er zit mij ja. helemaal niet dwars. Oké, okay. nee? ze nee? popelt nee. vanmorgen. morgen. <lacht> Even overhelpen. Ja, ja, Ach, ja heel veel op. Ja, en de hangen slingers bij Hoogland. Toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Het is altijd heel gezellig daar. Ja, zelfde dag. Geen geen mama, Mag ja, ik je ook ja. heel veel plezier wensen morgen? Dank je wel. Dat je ook maar een grote meid mag worden. En dat je ja. toch ook eens een keer je rijbewijs gaat halen. Want het is ja, leuk om te rijden. Mag je mij in een één kleden? Vind je het leuk? Oh, wat is heel lief. Dank je wel. Hartstikke leuk. Gaat ook niet zo hard, dat ding? Dus we hoeven ook niet zo bang te zijn, toch? Leuk, dag, Helena. Dank je wel. Voor oh, mij well. is het een peking eend. Een peking eend, ja. Oh ja, leuk. <laughs> singing dat waren de jongens van een garage voor de winnaars, de ondernemers van het jaar. Ja. Ik, uh, ik had er graag bij willen zijn, maar schijn een besloten club uh, geweest te zijn. Het uh... is zo leuk dat die man ook polier is, dat hij mijn auto dus extra goed kan, kan onderhouden. Ja, ook. ja, en ik heb ook het idee dat ze nu ook luisteren in de auto. Dus jongens rijden zich naar, uh, ja, naar uh, ja, ze, de uh, garage, zeg maar. Ja, nou, een polier is altijd voorzichtig, hoor. Dat kan ik je verzekeren? Nee, nee, je snapt me niet, hij ziet eruit als een polier. Oh. Nee, je snapt het niet. Mama, hou eens op over die polieën En hou eens op over je eentje. We weten het nou wel. Ja. Ik had, uh, ooit had ik er uh, eentje. En later had ik er nog eentje bij gekomen. Had ik er twee. Wat je, Twee eentjes? Twee eentjes. Lelijke eentjes? Weet je, ik kan nog wel iets, iets vertellen over eentjes. want uh, ja. uh, ik, Als ik vroeger dat mijn rapport kreeg... zo aan het eind van het schooljaar... Eentje? Hmm. Nee, nee oh, gewoon een rapport. Een rapport, ja. ja. En dan liep ik langs een bruggetje met water en dan gooide ik mijn rapport in het water. En dan zongen de kinderen om mij heen altijd. Alle eentjes zwemmen in het water. Echt gebeurt Willem dit. Het is, het dus is echt anekdotisch, dit wist je dat? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik visualiseer, je, je kent mij, je ken me heel goed. En ik, je weet gewoon, ik visualiseer heel erg snel. En dan zie je in één keer twee dingen door elkaar en ik zie het dorp van Wim Zonneveld en ik zie jou. Het dorp van Wim Zonneveld. Ja, dus Zie jij het een... tuinpad van mijn vader? Nou ja, in ieder geval, wat is sloot waar jij aan staat, zeg maar? Dat wel. Oké. Okay. Ja, ja dat draai het dorp? Het dorp? Nou ja, ik weet niet of ik hem zo bij de hand heb, maar... Uh... Nee, nee, nee. Wat had je dan klaarstaan, Willem? Willem heeft altijd iets klaarstaan, luisteraars. Ja. Dat, dat, dat merkt u niet, maar hij heeft altijd iets klaarstaan. Of de koffie staat klaar, of de computer staat klaar. En in sommige gevallen staat er ook muziek klaar, Willem.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 Zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klikt wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en juelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt.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 ...de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten... ...dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Ja, deze draaide ik dan eventjes. Uh, ja, eigenlijk voor, uh, voor Charles en, en voor Yvonne ook eigenlijk. Want het is toch wel een, uh, ja... Het is ...wel een bijzonder mooi nummer. Zeg ik dan maar. Ja, het tuinpad van mijn vader. Heb je vader. Heb jij herinneringen aan het tuinpad van je vader of hadden jullie geen tuin? Iedere dag. Elke dag? Ja. Ik had een, een geintje met de dominee, heb ik het wel eens verteld. Do de dominee, die, die, die, die had natuurlijk altijd over God. Hij zegt, God is overal. Ik zeg, oh ja. Je <lacht> ook bij ons in de tuin. Hij zegt, jazeker. En Ze dan de niet, we hebben geen tuin. <lacht> <lacht> oh, dat is godslastig. <lacht> Ja, nee, maar ja. Ik nou zie dat het is bijna 11 uur, We gaan uh, richting de klok van 11 uur. Ik ja, hoe lang, 11 uur hoeveel uh, minuten hebben wij nog te gaan? Wij hebben nog uh, 2,5 minuten. Oh jee, dan, dan uh, moet ik gauw mijn testament opmaken. Uh, dus dan red ik niet meer door je halve minuut. Nou, dat... Uh, Als wij moeten gaan, daar heb je het over, toch? Ja. Wij moeten gaan, luisteraars, helaas, wij moeten gaan. Ja, ja, ja, ja, ja Wij kunnen uh, dat ja, niet ja. meer aan, Nee. deze baan. Maar ik verwacht uh, zometeen in de tweede uur, als het goed is, dan komt Sinterklaas er langs. Ach, oh. uh, De professor, die belde net, die, uh, die zegt, uh, ik zit vast in een orkaan. Ik zeg vast in een orkaan, hij zegt ja. Hij een tyfoon ja. zelfs. Nee, een orkaan, ja, een tyfoon. Maar hij zegt tegen mij, heb jij eens in een orkaan gezeten? Ik zeg, nee, wel een keer in een Irma. <laughs> zo jammer, hè? Nou, de rust begint langzaamaan uh, weer uh, terug te keren. Ik zie Charles zich heel driftig schrijven, eigenlijk. Ja. En uh, ik weet niet wat jij allemaal aan het opschrijven Dan Gaan we naar een tweede uur nog iets van uh, meekrijgen? Ja, aan het, uh, uh, uh, uh, uh, uh. <sprek> ik ben even een Sinterklaas, Sinterklaas gedicht aan het maken. Oh ja. Dat vindt hij vast wel leuk. Dan ja. gaat het hangen, gaat het ja. Uh, moet ik dat voortdraaien? Ik ben een beetje bang voor Sinterklaas. Waarom? Waarom ben je zo bang voor Sinterklaas? Omdat nou, Harm, Harm is vroeger... Dat had hij zijn schoentje gezet. Yeah. En dan waren zijn schoenen weg en er lag er een wortel in de plaats. Dan heeft hij maanden op sokjes moeten lopen buiten. Echt waar? Nou, dan was hij een beetje boos op Sinterklaas ook. Ja, en, en, ba en bang ook. En bang ook. Bang ja. ook geworden, ja. Ze hebben hem eigenlijk letterlijk en figuurlijk... Allemaal flauwekul, ja. Willem. Allemaal flauwekul. Mama, zin, maar wat. Ik heb helemaal niet mijn schoentjes verloren in Sinterklaas. Maar ik vond het altijd een beetje enge man. Dat ze lange baard en zo. Ja. En dan op het dak dan liep je te stampen en zo. Ik vond hem een, een beetje griezelig gewoon. Ik dacht dat, dat Sinterklaas vroeger altijd bij Zizi Top speelde. je hebt ook van die baarden. Ja, nee, maar, maar, maar geen meid erop. Maar, en dat dat was wel een topporkest, die CZ, hoor. De CZ is een ZZ en een masker. Ja, nee, leuke, toch? Leuke jongens ook allemaal om te zien. Van... Ja, ja, nee, ja. maar dat is. Dat en ik ben is... het met je eens, mama, ik vond het ook leuke jongens. Ik ga ze even langzaam met het journaal binnenhalen. Ja. Denk ik. Doe dat, Willem. Haal, haal het journaal maar naar binnen. Hallo, journaaltje. En dan zijn we zo meteen, uh, na de reclame en zo. Weer wat nieuws. Weer wat nieuws? Ja, ik denk het wel. Komt goed.